Klokkenleider Edward Snowden mag voorlopig in Rusland blijven. Hij heeft volgens zijn advocaat een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen... en is inmiddels vertrokken van de luchthaven in Moskou. Hij zit nu op een geheime locatie. Snowden wil uiteindelijk doorreizen naar een land in Latijns-Amerika. De VS wil Snowden berechten voor onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA die op grote schaal internetberichten onderschept. Gevangenissen zullen telefoongesprekken van gedetineerden met hun advocaat straks niet meer standaard opnemen. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Nu worden nog alle telefoongesprekken uit voorzorg opgenomen, terwijl gesprekken met advocaten vertrouwelijk zijn. Gevangenen moeten daarom zelf aangeven dat ze met hun advocaat gaan bellen en er wordt de automatische opname uitgeschakeld. Vanaf 1 oktober verandert dat, dan komt er een nieuw systeem dat telefoonnummers van advocaten herkent. Er wordt dan niets opgenomen. De storing bij de Rabobank is verholpen. Klanten kunnen weer van alle online diensten gebruik maken. Internetbankieren was een groot deel van de dag maar gedeeltelijk beschikbaar. Hetzelfde gold voor bankieren via smartphone, tablet of telefoon. Klanten konden geen online betalingen doen en hun saldo-informatie niet bekijken. Volgens de Rabobank was er sprake van een technische fout in het systeem... waardoor transactiegegevens niet volledig weergegeven werden. Die fout is nu hersteld. Een Rotterdamse bedrijf gaat in Somalië de kustwacht helpen opzetten. Het bedrijf Atlantic Marine and Offshore gaat trainingen geven en materieel leveren aan de Somaliërs. De overheid daar wil met de nieuwe kustwacht de piraterij aanpakken. Er is een meerjarig contract tussen het Rotterdamse bedrijf en Somalië. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Het weer, zonnig droog en tropisch warm. 25 graden op het strand tot 32 graden landinwaarts... Vanavond nog lang warm, minima vannacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en nog wat warmer, 32 tot 35 graden... met s'avonds kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, Zaandam richting Hoorn, staat file bij Purmerend Noord 3 kilometer. Er stond daar een kapotte auto, maar de rijbaan is weer vrij. A13, Den Haag richting Rotterdam bij Delft Zuid 3...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 I'm psycho sex free. I hope you meet her someday. I did next Sunday. I saw her in the park and thought that's a bit fine She said, Welcome to the club, man. This is Bob, wow. man. Six foot ten. He is my husband. This marriage, you wanted to see me carried away away. a stretch yourself really high. Telling you all, he was pretty tall. He looked a little freaky, place like Albert Hall. No kiss Like shit, some low-life junkie Well, I learned my lesson I'll never start messing around With a girl who starts undressing Well, you're known her for a minute Cause you never know what's in her Cause she's wicked, you must call But you sure won't win no play Blah. inside I think you need me while I wanna I, I just Spinning wanna on like a weed on fire. Been walking on tightrope road love's high -hi. The fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.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 For you.